8 uur, Freddy van Tijm met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft gewaarschuwd dat de hele het onder water moet worden gezet als de PVV het plan van staatssecretaris Bleker niet steunt. Die wil de polder voor een derde onder water zetten om te voldoen aan afspraken met Europa en België. De Europese Commissie zegt dat Brussel in principe akkoord is met dit nieuwe plan. Maar als Bleker het plan niet door de Tweede Kamer krijgt, is de goedkeuring van de Europese Commissie van tafel. In Zeeland wordt geen referendum gehouden over het plan... en PVV-leider Wilders liet gisteravond weten dat hij zonder referendum... het plan van Bleker niet zal steunen. Volgens de Pakistanse autoriteiten zijn er geen overlevenden van de crash bij Islamabad. De Boeing 737 van de Pakistanse vliegtuigmaatschappij Boja Air had 127 mensen aan boord. Vlak voor de landing in de hoofdstad belandde het toestel in slecht weer... en kwam het neer op een woonwijk... Aan boord waren 116 passagiers en 11 bemanningsleden. Over slachtoffers op de grond is nog niets bekend... en er zijn huizen en appartementen geraakt. Op de ramplek zoeken honderden reddingswerkers met zaklampen naar lichamen. Doordat brokstukken van het vliegtuig elektriciteitspalen hebben geraakt... is er geen stroom in de regio. Het is het tweede grote vliegtuigongeluk bij Islamabad in twee jaar tijd. In juli 2010 stortte een toestel met 152 mensen aan boord... vlak voor de landing neer, en ook dat gebeurde in slecht weer. De Fiat en de douane hebben deze week bij verschillende acties... vier volle containers met illegale spullen ontdekt. Het gaat om duizenden nagemaakte schoenen van de merken Ux en Nike... spijkerbroeken van G-Star en Replay... t-shirts van Adidas en Reebok en portemonnees van Gucci. De spullen worden vernietigd. Bij de acties in onder meer Rotterdam en Dordrecht zijn vijf mensen aangehouden. De Fiat denkt dat daarmee twee criminele organisaties zijn opgerold. Het weer... Vanavond toenemende buien, morgen wisselend bewolkt. Veel buien en enkele opklaringen. En het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS-journaal. AWB ja, Verkeersinformatie. De, A7, de A37 Hogevee naar Duitsland is al uren dicht bij Nieuwlanden. Er ligt daar een container op de weg, maar het levert niet echt file meer op. Op de A67 Turnhout naar Eindhoven. Nog file bij Eersel, 3 kilometer. Daar is de rechterrijstrook voorlopig dicht. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Waar huurt u IT-pros in? Bij een system integrator, een softwarehouse, een detacheringsbureau of rechtstreeks online? Regel het zonder risico's met IT-staffing en verzeker u van de perfect match. IT-staffing Good thinking. IT-staffing.nl Boek ook je KLM tickets op vierwinkel.nl. De 13-jarige Jozef uit Oeganda wordt blij van zijn geit. Waar wordt jouw kind blij van? Deel het op de Kind.nl. Ik word blij van voetballen van mama. Ik word blij van buitenspelen. De Week van het Kind. Omdat alle kinderen op de wereld dezelfde rechten hebben. Deel een foto van jouw blije kind op Kind.nl. <grijg> Ik word blij van blije mensen. Bouwconnect, de grootste digitale bouwbibliotheek ter wereld... koppelt Bouwend Nederland direct aan de software voor het ontwerpen en realiseren van gebouwen. Meer dan 5000 gebruikers raadplegen elke dag de informatie... over miljoenen bouwproducten van honderden fabrikanten. En die aantallen groeien snel. Meer weten? Ga naar bouwconnect.nl en sluit u aan. Ook kusterafdichtingssystemen afdichtingssystemen en Centurion-deuren zijn aangesloten op BouwConnect. Bouw mee! BouwConnect is een gezamenlijk product van KPN en de twee snoeken. Oh, blij dat ik thuis ben. Wat een dag! Mm, maar een dag, schat. Hey, voordat ik het vergeet, je moet de vuilniszakken nog buiten zetten... en de vaatwasser moet uitgeruimd worden. En je moet echt de kattenbak even... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en dat u al zoveel moet. Dus als u een keer ruitschade heeft, bel dan gewoon even met Autotaalglas. Dat mag namelijk ook van uw verzekering. Wat er ook op de groene kaart staat. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinsil. Bruinsheelparket.nl slash Monta. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei Joop de altijd? Uh, nou altijd? Ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margriet Reintjes. Een heel goedenavond. Vanavond is mijn gastadvocaat Geert-Jan Knoops. Welkom. Graag gedaan. Ik ga met u praten over, andere, over onder andere de zaak Breivik En over uw liefde voor Duiken. Mm -hmm. En we hebben in deze uitzending ook nog flitsen van de voetbalwedstrijd NAC-Rode JC. En de waterpolowedstrijd van de Nederlandse dames tegen Italië. Een spannende kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen. Staat ons allemaal te wachten. Maar goed, eerst het megaproces tegen de Noor Anders Breivik. Hè. Deze week begonnen, zal ons allen niet ontgaan zijn. Hij staat uh, terecht voor de bomaanslag in Oslo. En voor het doodschieten van tientallen mensen op het eiland Utoja. Uh, een zaak die veel belangstelling trekt. Uiteraard ook van u, als u als advocaat. Ja. Um, uw Noorse collega's in deze ja. zaak, die eisen uh, vrijspraak. En dan zeggen ze, uh, Breivik heeft uit noodweer gehandeld. En die advocaten zeggen daar vervolgens ook bij... ja, eigenlijk geloven we er niet zo in dat dit gaat ja. werken. Maar ja, hij wil dat we hiervoor pleiten. Snapt u dat? Ja en nee. Um, ik snap wel dat de wens, zeg maar, de instructie van een verdachte belangrijk is. Maar je hebt als advocaat natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid. En het is ook heel moeilijk om in dit geval zeg maar, het verhaal van Breivik te vertalen in een juridisch verweer. Maar als je dan toch een keuze moet maken als verdediging om zijn verhaal voor het voetlicht te brengen... dan kun je beter denk ik, kiezen voor een wat realistischer verweer. Namelijk? Uh, geen noodweer, want uh, noodweer vereist een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van Andreas Breiviek. En dat is hier niet aan de orde, nee. zo lijkt het. Maar voorstelbaar is dat, en dat is vandaag ook gebleken. Hij zegt, ik heb honderden stemmen in mijn hoofd uh, gehoord. Dat, hij, uh, dat het verweer dat hij onder een bepaalde psychische overmacht heeft gehandeld. Dus onder een psychische druk, waaraan hij redelijkerwijs geen weerstand heeft kunnen bieden. En dat is dan getriggerd door bepaalde factoren van buiten afkomend. Mm -hmm. Dat is een verweer dat zou nog gevoerd kunnen worden. Ik zeg het voorzichtig. Ja. Maar dat heeft tegelijkertijd ook een wat hoger realistisch gehalte. Maar is het dan eigenlijk ook niet zo dat als hij het heeft over stemmen in zijn hoofd... waarvan hij ook zegt die hebben mij geprobeerd tegen te houden... maar ik kon er echt niet hè, weerstand tegen bieden... Ja. Ja. Uh, zegt hij daarmee eigenlijk ook niet ik was toch inderdaad niet toerekeningsvatbaar. Want hij, mm. hij pleit nu voor, ik ben wel degelijk toerekeningsvatbaar, ik wist precies wat ik deed, zegt hij eigenlijk niet het tegenovergestelde. Zo lijkt het wel, maar dat hoeft het juridisch zeker niet te zijn, want voor een ontoerekeningsvatbare verklaring uh, is meer nodig dan alleen de verklaring of de uitleg die een verdachte geeft. Hier doet zich de merkwaardigheid voor dat er twee tegengestelde rapportages liggen. Ja, precies. Rapport. Eén rapport zegt, meneer is geestelijk gestort. Andere rapporten verzoek van de rekbanknoodbenen ja. uitgebracht. Die deskundigen die zien hem als toerekeningsvatbaar. Ja. Ook al ben je zo gek, he, om het maar even zo te zeggen. dan nog kun je wel degelijk toerekeningsvatbaar worden verklaard. Nou, je kunt het beter formuleren. Ook al is het verhaal zo, zo waanzinnig uh, onrealistisch, ja. wat een verdachte geeft voor de buitenwereld. Dan nog kan iemand volledig toerekeningsvatbaar zijn. En in ja. dat verhaal zodanig geloven. Dat dat voor die persoon een motief wordt. Ja, nou is het zo dat er ook veel te doen is geweest over de lekenrechters. die daar ja. gebruikt worden in Noorwegen? Dat kennen wij niet. Er zijn zelfs drie lekenrechters. Mm. en twee gewone rechters, om het zo maar te ja. noemen. Zou dat in Nederland een idee zijn in uw ogen? Is zeker een optie. In Duitsland uh, is dat ook het geval bij het uh, zogenaamde Landesgericht. Ik heb dat zelf een keer in Hamburg mogen meemaken. Functioneerde in mijn uh, optiek erg goed, omdat je daarmee de kloof tussen de burger en de rechterlijke macht verkleint. En zeker in zaken met uh, een hele grote uh, uh, betekenis voor de samenleving kan zo'n gemengde rechtbank inderdaad, een grote legitimiteit krijgen. In Nederland zou het te proberen zijn maar in bepaalde zaken. Maar bijvoorbeeld bij een zaak als, noemen ze eentje, Robert M. nu? Dat zou een optie kunnen zijn, alhoewel daar natuurlijk dan het gevaar is... dat de emotie de boventoon van Maar voelt, ja, dat is altijd zo, toch? Uh, Dat is altijd wel zo. Bij professionele, profe bij professionele rechters kun je dat risico wel verminderen... Uh, dus je zult wel moeten oppassen voor welke categorie zaken je dat gaat invoeren. Kijk, ik kan me voorstellen dat dat voor zedenzaken dat, uh, wat moeilijker ligt dan bijvoorbeeld voor een moord of doodslag. Waar ook de emotie een rol speelt, ja. maar waar het misschien wat, wat minder dicht bij de burger thuiskomt. Ja. U, uw eigen praktijk. Uh, wij kennen u van een heleboel zaken. Uh, We hebben een, uh, een compilatie gemaakt. Even luisteren. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar gevangenisstraf geëist tegen Ron P. De zaak staat bekend als de Puttense moordzaak. De voormalig directeur van het Kinderdagverblijf Het Hofnaretje wordt niet vervolgd. Joes Kloppenburg. Drie weken geleden was hij met vrienden aan het stappen in Amsterdam. Erik O werd in december 2003 gearresteerd in Irak. De rechtbank en later ook het Hof spreken O vrij. Het is een van de meest geruchtmakende strafzaken van de afgelopen jaren: de Deventer-moordzaak. U hoorde het net van de vrijspraak van Ina Post. In de laatste acht jaar is dit de vierde grote zaak die wordt herzien. Na de Puttense moordzaak, de Schiedammer parkmoord en de zaak Lucia de Berk. Ja, en u heeft veel van deze gerechtelijke dwalingenzaken uh, gedaan. En ik begrijp dat uw kantoor als een van de weinige Europese kantoren aangesloten is op een netwerk, een Amerikaans netwerk, van organisaties die gespecialiseerd zijn in dit soort zaken. Wat heeft u daaraan? Het voordeel van dat netwerk is het innocence network, zoals het zo heet. Ja, innocence, dat... hè? On ja. onschuldig. Ja. Dat de Amerikanen hebben uh, dat netwerk al meer dan tien jaar. Enorme expertise is daaraan verbonden. Uh, gerenommeerde wetenschappers, uh, deskundigen. Waar je dan binnen dat netwerk gebruik van kunt maken. Je deelt uh, elkaars expertise. Uh, je kunt daarmee je product, hè, je professionele product vergroten. Je kunt met elkaar sparren en je kunt vervolgens ook... Uh, elkaar steunen in bepaalde zaken. Je kunt als het ware... stel, een collega van mij in uh, New York heeft een heropeningszaak... en hij wil van andere advocaten... Input hebben, kan hij die van die collega's ja. binnen dat netwerk krijgen? Ja, ja, en u dus ook ja. andersom. Het heeft wellicht in zaken, is het ook. belangrijk voor u om, om contact te kunnen maken? Ja. Um, als we over u lezen, dan lezen we eigenlijk vooral hele positieve dingen. Intelligent, erudiet, bescheiden, van alles. Uh, iemand die u heel goed kent, uh, professor Tom Zwart van de Universiteit Utrecht, die was ook zo iemand die drie minuten lang alleen maar positieve punten van u genoemd heeft. Kunnen we helaas niet allemaal laten horen, maar uh, we kunnen wel een klein stukje. Uh, laten horen en dat is een mooi stukje. Laten we luisteren. Wat misschien wat minder bekend is in Nederland is dat Gert-Jan een uitermate succesvolle internationale strafrechtsadvocaat is. Die pleit voor de belangrijkste instellingen die we op dat gebied hebben, zoals het Sierra Leone-tribunaal, en het Rwanda-tribunaal en het Joegoslavië-tribunaal. En ik denk dat hij juist zo goed is om mensen die voor die te tribunalen terecht staan bij te staan, omdat hij hun cultuur kan begrijpen. Hij doet daar echt zijn best voor ik moet zeggen, dat zal hem niet veel moeite kosten... omdat hij altijd zo'n warme belangstelling heeft voor de ander. Hoe zit dat? Hoe doet u dat? Zich verdiepen inderdaad bijvoorbeeld voor zo'n Sierra Leone tribunaal. Dan wilt u inderdaad snappen veel meer van die gruwelijkheden... die toch uw cliënten hebben begaan. Ja. Het is heel belangrijk dat je, eh, ondanks de verschrikkelijke eh, dingen... die daar zijn gebeurd, en in elke oorlog eh, natuurlijk gebeuren... dat je toch probeert te verplaatsen in de omstandigheden waarin zo'n verdachte heeft gehandeld. Bijvoorbeeld in Sierra Leone, ja. de guerrilla-oorlog, de jungle-oorlog. Waar geen normaal leger kon functioneren. En hoe doet u dat dan? Door zoveel mogelijk met mensen te spreken in het gebied. Door daar naartoe te gaan. Door ook veel deskundigen lokaal in te huren, zeg maar. We hebben in Sierra Leone ook te maken gehad met lokale mensen die veel af uh, die, die veel verstand hadden van kindsoldaten en dergelijke. Dat was een van de eerste zaken waar het fenomeen kindsoldaten maar spreekt, recht is. Maar spreekt u ook met gewoon hele gewone mensen... die niets te maken hebben met de rol van deskundigen? Zeker. Uh, dat is dan juist belangrijk om dat beeld te krijgen... en ook begrip te krijgen voor uh, zo'n moeilijke situatie van zo'n burgeroorlog. Dan spreek je dus ook met gewone mensen in dorpen waar je dan met je team van uh, advocaten en juristen naartoe gaat. Mm -hmm. Maar je moet ook denken aan mensen die je gewoon tegenkomt uh, op straat... en waar je mee in gesprek raakt. En wat je ook, denk ik, niet moet vergeten... is dat juist die gewone mensen vaak veel beter kunnen duiden... wat de betekenis is van zo'n tribunaal. Ja. Want met wie heeft u bijvoorbeeld gesproken? Nou... Ik herinner me uh, dat ik een aantal jaar geleden in Sierra Leone was... op een zondagochtend, dacht ik ga nu toch eens even nog een rondje hardlopen. Want ja. het is ook belangrijk. Ik was morgens om zes uur op het uh, grote strand van Freetown... aan de Atlantische Oceaan. En daar ben ik een man tegengekomen die aan het hardlopen was op kruk... omdat zijn linkerbeen was geamputeerd door een buurman, naar hij mij vertelde en zijn drijfveer was dat hij nog ooit in zijn leven de marathon wilde lopen in Europa en hij trainde daar iedere dag voor op die kruk. Het was een ongelooflijk gezicht dat die man die zijn been was verloren nog steeds de moed en de inspiratie had om ja. door te leiden. Want ik vroeg dus aan hem: "Ja, maar wat is er dan met je buurman gebeurd?" Ja. Op die zei: "Ja, die woont nog steeds naast mij." Dus ik was verbaasd en hij zag mijn verbazing en zegt: "Ik heb geen aangifte gedaan tegen want dat ik toch niet. Hè. En ik weet dat u, zei die, werkt bij dat tribunaal. Daar heb ik alle respect voor. Maar dat lost mijn probleem niet op. Het zal mijn leven niet veranderen als mijn buurman wordt veroordeeld. Ik moet verder leven, mijn buurman ook. Dus dat incident die gebeurd is, maakt op mij diepe indruk. Omdat het ook de andere kant laat zien van het internationaal strafrecht. Namelijk dat het zeker niet alles zeggend en zaligmakend is. Maar want, wat, wat heeft u dan vervolgens... inderdaad aan deze informatie? Die man zegt dat tegen u. Hij woont dus nog steeds naast die buurman. Wat doet dat u dan vervolgens? Nou ja, kijk... Uh, het is natuurlijk zo dat de internationale straftribunalen... met name vanuit de westerse waarden en normen worden opgezet. Vanuit de premisse, het uitgangspunt, dat wij denken... dat het goed is voor deze mensen. Dat daardoor vrede en veiligheid in die regio ontstaat. Mm -hmm. Maar dat is niet per definitie het geval. Die mensen hebben niet altijd behoefte aan zo'n tribunaal... maar aan hele andere mechanismes als bijvoorbeeld een waarheids- of verzoeningscommissie... of aan meer investeringen in het lokale rechtssysteem. Mm -hmm. Maar denkt u dan niet, ja, wat doe ik hier dan eigenlijk... Nou, dat gevoel heb je zeker wel. Het is ook een druppel op een gloeiende plaat... die ja. je denk ik op dat moment levert uh, binnen zo'n tribunaal. Maar je kunt wel die ervaring overbrengen... Uh, als je terugkomt in Nederland of in andere landen... om met name ook politici duidelijk te maken... dat je veel uh, ja, genuanceerder moet omgaan met dat internationaal strafrecht. Ja, ja. U bent zo gedreven, hè? wordt overal ook gezegd. Een gedreven mens... Die echt uh, vanuit een, uh, ja, een soort ideaal de wereld ook beter wil maken. Waar, waar ligt de, de, het zaadje van die gedrevenheid? Nou, het is meer eigenlijk de behoefte dat je uh, een bijdrage kunt leveren aan de samenleving. Uh, en dat is meer dan alleen maar dossiers, natuurlijk bestuderen en strafzaken bepleiten. Die gedrevenheid komt denk ik ook voort uit de behoefte om ja, een rol te kunnen vervullen daarin. Maar waarom? Waarom, was, waarom zit dat in Geert Jan Knoops? Ik denk dat dat voor een heel groot deel in mijn uh, eigen jeugd uh, ligt. Mijn eigen uh, de opvoeding die ik heb gehad. Want? Uh, waar toch uh, het sociaal aspect een heel grote rol speelde. Het ook opkomen voor de medemens. Met name de, de underdog in het, uh, in het hele systeem. En daarom heeft mij ook uiteindelijk dit vak zo getrokken, het zijn van advocaat... omdat je juist in die rol opkomt voor die underdog in het systeem. Maar was het gewoon een vader en een moeder in een katholiek gezin... die wilde dat je goed zorgde voor de medemens? Of is er ook iets gebeurd waardoor u compassie kreeg met de underdog? Ja, daar zijn natuurlijk. Ik denk, iedereen maakt dingen mee in het leven. Maar dat... wat dan bijvoorbeeld? Wat is dan cruciaal geweest? Nou ja, dat je dus in je, in je jeugd zag dat er, dat er kinderen uh, vanwege hun afkomst werden uh, gediscrimineerd. En, en dat je daar dan wel probeerde wat aan te doen. Dus het begint vaak in het klein, dat je dingen meemaakt. Klein onrecht. Als ieder kind maakt dat soms mee. En dat maakt dan een indruk op je. En dan probeer je wat aan te doen, maar dat kun je niet altijd. Omdat je slechts klein bent en relatief. Uh, uh, ja, zwak, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat zijn wel dingen die uiteindelijk, denk ik, doorwerken naar je latere leven. Maar ik denk dat dat niet alleen daarmee verband houdt, maar misschien heeft het ook wel te maken met een stukje genetica dat je overdragen krijgt van je, van je familie. Want, wat was dat dan voor genetica? Uh, nou, ik. Kom, mijn, de kant van mijn moeder is een, is een kant van uh, onderwijzers waar juist het, het, het overdragen van kennis en het opkomen voor, uh, voor kennis een hele grote rol speelt. Dat herken ik wel. Ook de behoefte in mij om dingen aan anderen over te dragen. Zo, van, zo ziet het. Ja, ja, een u, houdt, wel. u houdt ook <laughs> van sport hè, trouwens. Ja. Um, en er werd gevoetbald. Zijken aan het begin ja, van de uitzending. Dus we gaan heel even horen hoe het ervoor staat. Uh, NAC speelt namelijk tegen Rode JC. Frank Wielaert, die kijkt naar die wedstrijd. Hoe staat het ervoor nu? We zijn een dikke kwartier onderweg, Margreet. En het is nog 0-0 in het Radverlegstadion in Breda. Het is de thuisploeg die nadrukkelijk het initiatief heeft gegrepen. Eigenlijk vanaf het begin af aan, al toen Robert Schilder een kans kreeg. Hij zette Biemans, centrale verdediger bij Rode JC. Heel simpel weg eigenlijk. Schoot, maar kiescheck de doelman van Roda. Die redden op dat moment uh, rodier nog. En daarna is het eigenlijk alleen maar Nak geweest dat uh, de klok sloeg. Roda wacht af wat de ploeg uit Breda allemaal bedenkt in aanvallend opzicht. En loert daarmee voorzichtig ook op de counter. Dat is het gebruikelijke spel van Rodier-C in uitwedstrijden. Nak heeft nog een tweede schietkans gehad van uh, Gillissen. Maar dat was iets te braaf ingeschoten om Kieschek daadwerkelijk uh, in de problemen te brengen. Recht op de doelman van Rodier-C af. Maar het is wachten op een doelpunt van uh, Nak in die openingsfase. En tegelijkertijd moet NAC opletten dat het niet in het mes loopt bij Rodi SC. Want daar wachten ze op. Al die ruimte die Nak laat op de eigen helft. Rodi SC heeft er de spelers voor om daarin te duiken. En daar onmiddellijk van te profiteren. Bijvoorbeeld natuurlijk Malki San-Harit Malky, de topschutter bij Rodi SC. En niet te vergeten de aanvoerder Mats Jonker. Die ook razendsnel is en heel goed om kan gaan met de ruimte achter de verdediging. Waar hij altijd zo graag in wil duiken. 18 minuten zijn we onderweg in Breda. Het is nog 0-0. Dankjewel Frank. We gaan door naar Bob van der Tak. Want die kijkt naar een hele belangrijke wedstrijd voor de Nederlandse waterpolo-dames. Die moeten zich namelijk kwalificeren voor de Olympische Spelen. En ze spelen nu in Triest. Nou, vertel Bob. We willen ja, het weten. En tegen Italië ook ja, nog. Precies. Tegen het thuisland. Dus dat is niet zo makkelijk natuurlijk. Het is inderdaad de alles of niets wedstrijd. Winnen betekent dat de ploeg zijn titel, zijn Olympische titel mag verdedigen... In Londen een nederlaag betekent dat het einde verhaal is. Dus het is echt ja, alles of niets. En het is enorm spannend. We zitten halverwege de tweede periode. Het staat 4-4. Na de eerste periode stond het ook al gelijk 2-2. Daarna een goede start van Nederland met twee treffers van Robin Remers. Maar uh, Italië wil uh, zich natuurlijk niet gewonnen geven in het eigen bad. En uh, kwam terug tot 4-4. Nu wel een aanval van Nederland. En het is uh, steeds geduldig die bal rondspelen. En dan maar hopen dat er uh, iemand vrij komt te liggen in schietpositie. En uh, nu probeert Nederland weer tot score te komen. Enorme worstelingen daar uh, voor het uh, Italiaanse doel. Dat betekent een vrije worp voor Nederland. Fluitsignaal van de scheidsrechter. Een van de Italiaanse moet even 20 seconden naar de kant. Mal meer dus voor Nederland. De mogelijkheid om weer op voorsprong te komen... Iets. Nu dan, schot moet komen zolang ze branden, Nog verder rondspelen En dan uh, moet er toch een keer op de doel geschoten worden. Ja, en daar is de treffer inderdaad. 5-4 voor Nederland. Prima schot van Mieke Kabout. Die sowieso goed opdreef is tijdens dit toernooi. En het is uh, haar tweede van de avond. En uh, haar goal brengt Nederland dus weer aan de leiding. 5-4, maar uh, de overwinning is uh, absoluut nog niet binnen. Het wordt heel erg spannend hier tussen Nederland en Italië. Tot half negen, twee dingen van Omroep Max. Met Margarethe Reintjes. En mijn gast vanavond is strafpleiter Geert-Jan Knoops. Uh, we spraken over uw werk en uw drive, uh, maar u heeft ook nog een hele andere kant. U bent heel sportief. Een diepzeeduiker bent u zelfs. Ja. Wat maakt u daarmee onder dat water? Hele mooie dingen. <laughs> uh, vanaf mijn zeventiende duik ik al. Uh over de hele wereld. Ik heb ook twee duikexpedities mogen meemaken. Helaas naar mijn gevoel nog te weinig de laatste jaren... want het werk slokt heel veel tijd op. Maar het is een van de ja, meest prachtige sporten die je kunt behoeven... omdat je uh, ja, één bent met de oceaan... Uh, enorm respect krijgt ook voor het leven onder water. Uh, je krijgt ook uh, nou ja, een, een bepaald relativiteitsgevoel over je... en uh, het is ook een fantastisch uh, sport om, uh, ja, om, om ook in een soort van meditatieachtige situatie... na te kunnen denken over bepaalde dingen. Want dat gebeurt er inderdaad met u. U gaat nadenken over dingen daar onder dat water. Ja, het, het, het leidt ook tot bepaalde ideeën. Zoals? Hoe gek het ook klinkt. Nou ja, onder water als je dus echt ontspant en je hebt geen telefoon... en je hebt geen uh, besprekingen, je, je, je bent aangewezen... Op jezelf, op je apparatuur en op je buddy. Hè, want je duikt altijd met z'n tweeën. Mm -hmm. Het is een enorme serene rust die over je heen komt. Maar wat voor soort dingen bent u dan mee bezig op dat moment? Nou, Je kijkt vooral natuurlijk om je heen en op je apparatuur. Want je bent ook bezig natuurlijk met een stuk veiligheid. Maar uh, er zijn bepaalde ingevingen die dan uh, in je opkomen. Bijvoorbeeld uh, een bepaald plot van een boek. Waar je <laughs> al weken tegenaan loopt. Hè. Ik schrijf ook boeken. Dat is ja. een van mijn andere hobby's. En soms uh, vlot het niet en moet je dat uh, manuscript gewoon in de, de, de la leggen. En als je dan uh, bijvoorbeeld gaat diepzee duiken, maar dat zal ongetwijfeld ook voor andere sporten kunnen opgaan. Ja, dan is er kennelijk door die ontspanning uh, komen er allerlei creatieve dingen naar boven. Ja, en bijzondere dieren. Heeft u wel eens bijzondere dieren gezien? Ja, daar ben je natuurlijk ook naar op zoek, want ja. je wil als duiker steeds dieper en je wil steeds meer zien. Ik heb zo'n beetje alle grote zee dieren gezien van, van dolfijnen tot haaien. Oh. Alleen er is één uh, uh, dier dat ik nog niet heb kunnen zien. Dat is de grote walvishaai. Die is ook vrij zeldzaam. Dat, dat staat nog wel op een lijst. En dat ziet u wel zitten om die te zien? Ja, maar dat is een uh, planktonedende oh. okay, haai. Oké, is dus niet gevaarlijk. Dus die niets, Maar nee. die kan wel 12 meter lang worden. Ja. Maar dat is een een, echt een magistraal beest om te zien. Maar u heeft tussen de dolfijnen gezwommen, ja. letterlijk. Ja. Hoe is dat? Ja, dat is fantastisch. Dat is... Uh, zo uh, bijzonder. Ik kan u nu ook voorstellen dat uh, bepaalde zieke kinderen, uh, en dat wordt steeds meer gedaan, als je die met dolfijnen in contact brengt, dat dat ze een enorme boost geeft. Het is bijna niet te beschrijven uh, met woorden, maar het zijn, uh, naast natuurlijk hele intelligente beesten, het zijn het ook prachtige dieren. Maar wat voor boost geeft het dan? Ja, het geeft een enorme levenslust en een enorme motivatie... Uh, om verder te gaan in het leven. En nogmaals, je, je krijgt gewoon enorm veel respect voor het leven. En het relativeert jezelf ook. Omdat je je uh, bewust doet zijn van het feit... dat er in het leven veel meer is dan werk. En dat we uiteindelijk ook enorm zuinig moeten zijn... met onze blauwe planeet. En dat is mm -hmm. ook de reden waarom ik uh, zelf probeer... ook met mijn boeken en dergelijke... ook aandacht te vragen voor die kant van het leven. Een en soort El ook... Gore. Nou ja, El Gore is een van mijn grote idealen, zeker de laatste jaren geworden. Hij heeft op na na het verlies van de presidentsverkiezingen en de ziekte van zijn zoontje. Is hij tot de conclusie gekomen dat ook hij meer wilde met zijn leven dan alleen een politieke carrière najagen? En heeft toen zijn leven voor een heel groot deel in teken gesteld van bescherming van die blauwe planeet, van het leven in de oceanen. En dat is natuurlijk een prachtige gedachte. En als je dat kunt waarmaken, is het dan nog beter. En zegt u eigenlijk, is dat wel iets waar ik misschien uiteindelijk ook naartoe ga? Ik zou dat heel graag willen. Maar dat uh, kunt u toch doen? Kunt u toch morgen besluiten? Nou ja, daar hangt natuurlijk wel. Uh, kijk, Al Gore heeft natuurlijk enorm fonds en mm -hmm. sponsors. Ja. Uh, maar goed, nee, heeft het daarmee te maken met een financieel verhaal? Zou ja, het eigenlijk de persoon, Geert-Jan Knoop, zou het morgen willen doen? Die zou het zeker willen doen, maar die is ook realist. Je moet in het leven natuurlijk ook een bron van inkomsten ja. hebben. Kijk, als ik de, het, het vermogen had van James Cameron... Hè, die ja. onlangs weer naar beneden is gegaan... naar de Mariana trog op 11 kilometer diepte... en naar de Titanic, uh, dat zijn... Fantastische, fascinerende avonturen die we zo u, willen doen. Maar stel dat ik u. Sorry dat ik u onderbreek, ja. maar stel dat er het geld zou zijn. Zou u zeggen: Ja, dat juridische, die strijd die heb ik gestreden. Dan ga ik nu voor de natuur en voor de aarde. Ja, ik denk dat ik die keuze wel zou durven ja? maken. Ik denk dat. Uh, ik, dat daar mijn, uh, nou, mijn functie of mijn bijdrage, ook voor mezelf, dat ik daar misschien veel meer voldoening uit put. Hoewel ik moet erkennen dat we ook met het juridisch natuurlijk veel kunnen doen voor bescherming van de planeet. Mm -hmm. In mijn optiek uh, doen juristen daar nog steeds veel te weinig voor. Als je ziet wat er nog aan vervuiling plaatsvindt op de oceanen. Hè. Een vuilnisbel ten grootte van de staat Texas drijft een grond in de Pacifische Oceaan. En de landen strijden nog steeds om de vraag... wie moet dat opruimen? Ja. Ja, als je zo langer doordiscussieert, wordt het niet opgeruimd. Maar het vervuilt niet alleen de oceaan en de vissen... Ja, en maar en uiteindelijk wilt ook de hele voetselketen. Ja. Nou, is het zo dat u bent niet alleen maar een diepzeeduiker en een zeezeiler, uh, maar u wilt ook... en ik heb een artikel gelezen van tien jaar geleden... u wilt de Kilimanjaro beklimmen. Nog steeds. En dat is nog steeds niet gebeurd, <laughs> nee. hè? Want wat is dat dan? Is dat dan hè, het verhaal van jezelf uh, tot ja. het uiterste, ja? Ja, dat, dat is, voor mij is dat het summum van, van? van vrijheid van leven. Is dat je je, grens, je fysieke, mentale grenzen gewoon zo ver weet te bereiken... Uh, dat je denkt van ja, dit, dit is het. En Kilimanjaro of een berg beklimmen, uh, is natuurlijk daar ook een exponent van. Vraag maar aan een berg beklimmen, waarom ga jij naar de Mount Everest? Waarom doe je dat met gevaar voor eigen leven? Dan is het toch uiteindelijk de zelfvoldoening. Je mm -hmm. wil met je leven iets bereiken. Uh, en ik denk dat uh, een, een beklimmen van de Kilimanjaro... die nog overigens steeds op mijn verlanglijstje staat... <laughs> ja. maar ondanks dat ik bij het Rwanda-tribunaal... Zeg maar, uh, bij de buren daar uh, regelmatig werk... Uh, komt het er nog steeds niet van. Nee, moet nog wel. U bent natuurlijk een heel positief, uh, uh, gepassioneerd mens. Zijn er ook dingen irritant aan u? Uh, nou, misschien wel dat ik zo gedreven ben. Is dat irritant? Nou ja, mijn familie zegt wel eens... Hey, kun je nou nooit eens een keer stilzitten? Kun je niet eens een keer gewoon ergens op een stoel gaan zitten... met je Blackberry uit ja. en gewoon een leesboek? ja. Nou, ik moet zeggen, dat kost wel enige moeite. En dat is voor mijn omgeving, kan ik me heel goed voorstellen... wel eens een grote irritatie. Ik kan niet stilzitten. Nee, maar goed, u, u, het leidt ook tot het een en ander. Heel hartelijk dank voor uw komst. Ik, uh, ik sprak met Geert-Jan Knoopst, advocaat. En uh, ja, de zaak tegen Breivik, daar begonnen we over... die wordt z'n maandag voortgezet. We gaan nog heel even uh, buurt bij het waterpolo. Het stond net 5-4 voor de Nederlandse dames. Uh, Erik, of nee, het is uh, Boef van der Tak. Ja, en nu, het is Bob inderdaad. Ja. Uh, het is uh, helemaal gelijk weer. We zitten tussen de tweede en de derde periode in. De coaches kunnen hun aanwijzingen geven. De coach van Nederland natuurlijk Mauro Mogieri. Een pikante wedstrijd voor hem, want hij is zelf Italiaan en oud-bondscoach van de Italiaanse vrouwen. Dus als één Italië kent, de ploeg van Italië, dan is hij het wel. Maar voorlopig gaat het helemaal gelijk op. Het is 5-5. Het is ontzettend spannend. En er valt nog helemaal niets van te zeggen wie het Olympisch ticket te pakken gaat krijgen. Oeh, het wordt spannend. Die wedstrijd wordt vast verder gevolgd in de uitzending straks van BNN Today. Willemijn Veenhoven, wat zijn jouw onderwerpen verder? Ja, absoluut, hier ook het waterpolo te volgen. Verder hebben we het ook over Breivik, over het uh, proces. En uh, dat doen we met onder andere NOS' Jeroen Wollaars... die geheel tegen zijn gewenning in is hier een biertje zitten te drinken. Maar dat mag bij ons. En we hebben het over, um, over Gül, die hier is. En uh, die hier was natuurlijk. De, de Turkse president Gülser Ercietin, die was daarbij, journalist. Die was bij dat banket en die vertelde over hoe het gaat. En verder natuurlijk een hele uitzending vol met... Mijn grote lieve man Erik Karton, Luc is er, Robert is er, het wordt gezellig. Eerst het nieuws van half negen, hier is Freddy van Tijn. Radio 1, het NOS-journaal. even na 7 in katshuis zijn even na zevenende onderhandelingen over de miljardenbezuinigingen hervat. We gaan het de voorbereidingen van de plannen van het CBS. Daaruit wordt duidelijk wat de effecten zijn van de bezuinigingen voor het begrotingskort. U krijgt een beetje een raar bulletin, dat komt omdat de microfoon het niet deed. Ik begin opnieuw voor u. Het is inmiddels ruim één minuut over half negen. In het katshuis zijn even na zevenen de onderhandelingen over de miljardenbezuinigingen hervat. De onderhandelaars praten over de doorberekeningen van hun plannen. Daaruit wordt duidelijk wat de effecten zijn van de bezuinigingen voor het begrotingstekort. De werkgelegenheid, de koopkracht en de economische groei. Er is een principeakkoord over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. De oude cao voor de 180.000 gemeenteambtenaren liep al juni vorig jaar af. Er is nu een structurele loonsverhoging van 1 afgesproken... en een eenmalige uitkering van 200 of 400 euro. Verder is afgesproken dat gemeenten minder vaak externe inhuren. Volgens de Pakistanse autoriteiten zijn er geen overlevenden van de crash... bij slecht weer bij Islamabad... De Boeing 737 van de Pakistanse vliegtuigmaatschappij Boja Air had 127 mensen aan boord. Het toestel kwam neer op een woonwijk. Over slachtoffers op de grond is nog niets bekend. Op de rampplek zoeken honderden reddingswerkers met zaklampen naar lichamen. Doordat brokstukken van het vliegtuig elektriciteitspalen hebben geraakt is er geen stroom in de regio. En premier Rutte heeft gewaarschuwd dat de hele het wiegepolder onder water moet worden gezet. Als de PVV het plan van staatssecretaris Bleker niet steunt. Die wil de polder voor een derde onder water zetten. De Europese Commissie is in principe akkoord met dit nieuwe plan. Maar als Bleker het niet door de Tweede Kamer krijgt, is de goedkeuring van de Commissie van tafel. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 20 april, drie minuten over half negen. Het weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het een BN today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwesties we? Het is altijd goed ja, ja. om Erik Korton nu al te horen lachen. Dat, uh, dat <laughs> en de koordjes. Oh, ja, dat moet je had het moeten zien dansen. Oh. Ja, ja, nee, dat, ja, dat moet je meestal niet zien. Dat ah. moet je. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, ik zien. Iedere vrijdag in Beyond Today sluiten we die Nieuwsweek af. En dat doen we met leuke gasten. Met nou, Korton, nou die is geen gast, Hallo. die is hier gewoon vast. Met mooie onderwerpen en met hele goede muziek. Onze koningin kreeg bezoek deze week van de Turkse president Gül en daar was niet iedereen blij mee. En in Noorwegen begon deze week het proces tegen Anders Breivik. Daar praten we na negen uur over verder. Erik Warton zit hier. Hij heeft zijn muziek meegenomen. Het zijn weer. Prachtig platen. Ja, ja, zeker. Ik heb uh, negen Amsterdamse lefgoasertjes bij me. Ik heb één... Dan weet ik het al. al. Ja. Goed, die hebben een plaat gemaakt, jongen. Echt helemaal. Die kleine mannetje van 17. Ja, nou, toch? ze zijn inmiddels 18? al wel wat ouder. Ze worden ja. langzaam ouder. Maar de, er zit er in ieder geval nog één, anderhalf jaar voor zijn eindexamen. Dus... <laughs> yes. En Luc Ikink, die is er ook uiteraard. En die heeft hier de hele week het nieuws gevolgd, Luc. Ja, wat en uh, een paar mooie uitspraken eruit gaan. Nou, wat, wat, wat, wat mij opviel deze week was een uh, verspreking van Rick van der Westlaken. Nieuwslezer bij de NOS. En die, ja, die was goed. Ja, die ontketende een enorme hype online. Uh, hij zei namelijk bij een aankondiging dit. ...nieuws van dit NOS-journaal. Anders Breivik heeft in de rechtbank gezegd dat hij onschuldig is. De Noor dode vorig jaar 77 mensen bij een bomaanslag. Ja, het lijkt ja, dus alsof, het lijkt alsof, uit, alsof hij zegt de lul. Ja. Maar ja, heel internet helemaal over, die ging helemaal van padje af natuurlijk. Uiteindelijk kwam er een officieel statement op zijn Facebook. Hij zei, ik zei dus geen lul. Ik slikte het woord Noor een beetje in. Dat hoor je en toch? En herstelde dat. Ja, toch? Ja, vond ik ook ja, uiteindelijk ja. wel ja. uiteindelijk uh, ja. wel. U, dat u dat weet, zei hij nog eens. Ja, hij zei ook nog iets, en terecht, van ja, alsof je anders breif ik omschrijft als lul. Mm. Ik bedoel, hallo. Ja, He? ja, het, is be het is een beetje als, wat is het, een sukkel? Ja, ja maar ja. Het, het is wel, als je het woord Noor inslik, krijg je lul, wat krijg je als je zweet inslik, dan krijg je een Ik ja, ja, ja, weet het nee, niet. Ja. Ja. Ja, goed. En Joris die is zo ook Joris Kreugel, die deelt zijn geluksdubbeltje uit. Een valm van wiet hier in Amsterdam, want ik ben uh, beland in een hashmop. Ja, of een gewone flashmob natuurlijk. En er staan hier, uh, nou, ik denk zo'n twee, 300 mensen. En ze protesteren eigenlijk tegen de Wietpas. En ik geef aan de organisatie mijn geluksdubbeltje. Zometeen hoor je van Erik wie die twee gasten zijn... die hier al op de achtergrond hoort lachen en praten. Eerst natuurlijk de sport. Goedemiddag, goedenavond. Goedenavond. Wereldkampioen Griekenland is er al uit, uitgeschakeld door Spanje. Maar wat doet de Olympisch kampioen Nederland in Triest eh, tegen Italië? De winnaar mag naar de Olympische Spelen. Bob van der Tak. Ja, de Europese kampioen tegen de Olympisch kampioen. Een mooie wedstrijd dus in Triest en vooral ook een spannende wedstrijd tot nu toe. We zitten in de derde periode. Het was halverwege na twee periodes dus 5-5 inmiddels staat Nederland op een 6-5 voorsprong mm. en nu een schot van uh, Italië van Casanova, maar dat wordt gered door Ilse van der Meijden. Prima redding van de keepster... die weer wat fitter is ook dan ze bij het Europees Kampioenschap was... in januari toen ze nog maar net terug was van haar zware schouderblessure. Maar Nederland dus op 6-5 door een afstandsschot van Jasmin Smit... die wel al twee fouten heeft gemaakt, twee overtredingen. Twee keer het water uit is gestuurd en bij een derde keer... mag ze niet meer terugkomen, de aanvoerster van Oranje. Dus ze moet wel enorm oppassen, want zij is een van de dragende krachten... van deze. Nu een aanvalsfout van Nederland. Het balbezit wordt weer voor Italië. Maar Nederland doet het goed, maar de marge is maar heel nipt natuurlijk. 6-5 voor Oranje tegen Italië. ook even kijken in Breda. Daar speelt NAC Breda tegen Rodier C. Frank Wilaert. Goedenavond samen. 35 minuten zijn we onderweg in Breda. Het is nog 0-0. En de, de openingsfase was duidelijk voor NAC. Maar de laatste paar minuten zijn toch ook weer even duidelijk voor Rode C. Heeft een tijdje NAC vastgepint op de eigen helft zonder gevaarlijk te worden. NAC is wel een aantal keren gevaarlijk geweest. Met name van afstand. Beide keren redden. Doelman Kieschek van Rode JC. De ploeg uit Kerkrade. Die in strijd om plaats 8. Die recht heeft op de Europese playoffs aan het einde van dit seizoen. En dat is over een paar weken al. Die, daarin moet Roda nog RKC en NEC van zich afschudden. En bij NAC wanen ze zich nog altijd niet veilig. Voor de nacompetitie. En daarom willen ze vanavond per se ook nog winnen van Rode C. Want daarna wanen ze zich wel veilig. Is dat officieel ook nog niet het geval. En intussen kopt Bukari. Althans, volgens mij doet hij dat ongeveer met zijn schouder een bal naast. Hij doet het ook nog via een tegenstander. Via Wielaert. Mijn naamgenoot die centraal achterin staat bij Rode C. En dus krijgt Nak nog een corner. Na 36 minuten voetballen in Breda. Dus 0-0 nog. Goed nieuws, met het oog op de Olympische Spelen kwam er uit Den Bosch... bij Indoor-Brabant gaf dressuur Amazone Adelinde Cornelis een visitekaartje af... tijdens de wereldbekerfinale. Met Jerich Parcival eh, won ze de meervoudige Europees kampioenen... overtuigend in de Grand Prix. Morgen wordt de strijd om de wereldbeker beslist met eh, de kuur op muziek... en dan geldt Cornelis als de grote favoriet. Nou, meer straks om 10 eh, uur van Indoor-Brabant. Het waterpolo is trouwens te volgen op www.nos.nl. En hier... Hallo? Ja, ook. Hm, hm, hm, ja. Okay, hm. okay. <laughs> Robert Meeder. Oh, ze lacht heel vriendelijk nou, naar je. Op vrijdag? Nee. nee, nee, nee. nee oh, is Maandag, dag? dinsdag, woensdag, donderdag. <laughs> maar, maar vrijdag zeker niet. Ook bij ons, ook gewoon bij BNN in het waterpark. Mag ik weg? Ja, mag ik weg. Robert, dankjewel. Oh, oh, oh. Rennen, Robert. Nou, hier die komt telefoon terug. <laughs> Erik. Ja, zal ik de eerste gast gasten vanavond maar eens even aankondigen, want het was een bijzondere week voor deze dame, want hoeveel mensen kunnen nou zeggen dat ze gedineerd hebben met onze koningin en de Turkse president in één keer? Nou zij dus, daar gaan we straks veel meer over horen, journalist Gülsay Erçetin. Zeg ik het nou goed? Ja, of... Gülsay Erçetin. Ja, ah. dan zeggen ze het heel anders. <laughs> ik, ga, ik maak er gewoon vanavond iedere keer wat anders van. Gülsay, zeggen wij maar gewoon. Goed Raten. dat je er bent, goed dat je er bent. Ben je nog een beetje aan, aan het nagenieten daarvan? Ja. Ja, het was echt heel erg leuk. Wat had je aan? Ik had een, uh, een, een soort zwarte jurk aan met kant. En daaronder zat zo'n anthracite onderjurk. Dus het was, uh, oh, ah, chique. dat was heel chic. Klinkt wat sexy zelfs. Nou, nou nee, ik maar, heb er bewust op, op gelet, hè? Oh, okay. Juist niet te sexy. Nee, die nee, nee. Het nee, nee, is niet te zijn dan de koningin. <laughs> <laughs> dat is lastig. Erik. Ja, gast nummer twee dan. Daar komt hij hoor. Want je kent hem misschien als de man die in de voorraadkast van PVV... ...akkoop Bosman zat. Twee <laughs> weken lang zonder eten. Nou ja, goed. Of van het Duitse programma Actuele Stoende. Of als het, ba <laughs> het baasje van de hond Drieluik. Oh, ja, maar het meest bekend is hij toch wel als NMS-verslaggever. En ik ben blij dat hij er is. Jeroen Wallaars. Hallo. Hi. Jeroen, goed dat je er bent. Want Dank jij bent natuurlijk uh, van de week bij het proces Bruivik geweest. En daar gaan we het uiteraard ook over hebben. Ook over wat er, hoe dat allemaal een beetje achter de schermen ging. Maar uh, even die hond... Drieluik. Zo heet ja. jouw hond. Ja, zo, zo heet mijn hond. Dat, ah, ja, uh, dat komt. Uh, ik ben uh, getrouwd met Anneke. En Anneke die zei altijd, ik wil een hond, ik wil een hond, ik wil een hond. Ah. En ik zei, ja, ja, ja, ja. En toen waren nee. we bij een optreden van Koemba. En die had een verhaal over net niet verschillende boeken... waarin de hond Drieluik een hoofdrol speelde. En toen zei ze, oh, als we een hond nemen, dan noemen we hem Drieluik. En dat hoorde ik al zo lang. Ik dacht, tuurlijk, als we Drieluik. een hond nemen, noemen we hem Drieluik. En toen kwam er een hond... En nu heet die drie en hij heet die drie En heet hij En hij luistert ernaar. Echt waar. geweldig. Echt waar. Oh, Sommige wel. mensen hebben geweldige honden namens. Michiel Veenstra heeft een, een Labrador die heet Maurice. <laughs> Maurice de hond. Oh, nee. <laughs> ja, nee, dat is echt waar. Ja, hij duurde even. Hij duurde Het is echt even. waar. Nou ja goed. Goed, nou ja, ja. Ik kan er ook niks aan doen. Heb ik iemand nog iets over zijn huisdieren? Ik, ik heb een kat die heet Tibbe. Tibbe, oh, mijn en Tommy. Nou, Tibbe gaan trouwen. Tibbe gaat trouwen. Ja, wist ik al. Leeft hij nog? Ja, nog ja want Oscar. Ja, zoals hier, Oscar. Het ja, is leuk dat je dit nu is Ongenaamdelijk ziek. Ja. Maar ja, goed, uh, daar gaat het. Het was zo gezellig. Heen. Dat is een lekker <laughs> Gaan we muziek doen? Ja, we gaan muziek doen. We gaan muziek doen. Ja. We gaan beginnen met het eerste plotje van de avond. En dat is eigenlijk een heel raar, eh, of raar niet, maar het is een, mysterie, een beetje een mysterieus dingetje. Want ik, ik kreeg dit binnen. Als je naar het hoesje kijkt, aan de achterkant is het zwart. Aan de voorkant staat een slapende dame in bed. En dat is een hele mooie, een beetje een beetje, een, een, een, ja, een, een onduidelijke foto van een slapende dame in bed. En ik dacht, nou, wat is dat? En er staat ook op het, op het plaatje zelf alleen maar Kindness G Up. Ik denk, nou, prima. En ik luisterde en dacht ik... Oh, dit is leuk. Dit is een beetje funk, maar dan in een nieuw, beetje soort nieuw jasje. En het komt uit Engeland, van origine. Maar hij woont, deze jongen maakt dat in zijn eentje. En hij woont in Berlijn. En het zit een beetje in die hippe Berlijnse kunst zien. En je moet maar luisteren. Het is 1 minuut en 56 seconden, maar het is <lacht> hartstikke fijn. Het heet Happiness, tenminste, zo noemt hij zichzelf. Als je de foto's van de beste man ziet, zo ziet hij er, <lacht> er niet uit. En het liedje heet G-Up. <lacht> Merkwaardig plaatje, want je denkt, dit kan nog tien minuten Lekker. doorgaan. Zo. Ja. Fijn toch wel? Ja. Kindness, noemt de beste man zeggen. Je hoort met G-Up. Even naar Frank Wielaert, Nackenrode EC, Frank. 42 minuten zijn we onderweg, dus we zitten vlak voor de rust. En uh, ik heb intussen hier het waterpolen opgezet, want er is echt <lacht> aan. Het is echt <lacht> ja. verschrikkelijk. Na de openingsfase hier is er eigenlijk niks meer gebeurd. En uh, het is uh, wel rustig te kijken naar die 0-0 stand... waarbij de ploegen niet zo gek veel mee opschieten. Vooraf beide uh, trainers vol bravoer. Ja, deze willen we winnen, want dan zijn we wel een hele topweg de goede kant op. Voor NAC zou dat betekenen dat ze uit de problemen zijn... dat ze niet meer hoeven na te denken over eventueel na-competitiewedstrijden. En voor ODSC zou het betekenen dat ze voorlopig in ieder geval... aan het begin van dit weekend RKC en NEC een stukje achter zich laten... Maar het, je ziet het helemaal niet terug in de wedstrijd. Er wordt wat oeverloos heen en weer geschoven in een veel te laag tempo. En intussen hoop ik iedere keer maar dat Bob van der Tak in de uitzending komt. Want dan gebeurt er tenminste weer wat qua sport in ieder geval op mijn hoofd. Want verder qua beeld is het niet zo gek veel. Achterin intussen schuift Nak rustig die bal heen en weer. Luiks, oh hij kan nou niet meer terug naar Bottekin. Moet dus eventjes naar Buis. En die denkt dan ja... Amoula, ik ga helemaal terug naar de doelman met, die, uh, met de bal. Naar uh, ten Rauwelaar. Kortom, er gebeurt niks. Nak probeert de eerste helft rustig uit te tikken met die 0-0 stand hier tegen Rodi JC. En omdat Frank het wil en we allemaal, Bob van der Tak, die is bij het Waterpolo. Ja, 11 seconden nog in de derde periode. Het is nog steeds 6-5 voor Nederland. Italië in de aanval. Nog een paar seconden om tot scoren te komen. Daar is het schot van Emmelo, de linkshander. Maar weer een goede reflex van Ilse van der Meijden... die dan de bal nog heel ver naar voren gooit... in een poging om nog te scoren. Dat zie je altijd in die slotseconden van zo'n periode. Maar meestal lukt dat niet. En dat is ook nu het geval. En dus zit drie kwart van de wedstrijd erop. En nog altijd Nederland aan de goede kant van de score. 6-5. Het is niet zozeer... Een goede wedstrijd, maar het is wel heel erg spannend. Uh, ja, toch ook wel wat zenuwen heb ik de indruk bij uh, de beide ploegen. Italië valt me ook zeker nog niet mee. Een ploeg die uh, veel indruk maakte in januari bij het Europees kampioenschap in Eindhoven. Toen pakte Italië ook de titel. Won het onderweg naar die titel van Nederland. Dat was in de kwartfinale een bloedstollende wedstrijd toen. Door Italië gewonnen na strafworpen. En deze twee landen hebben sowieso wel wat met elkaar. We hebben al menig robbertje uitgevochten de afgelopen jaren. Want ook uh, op de spelen van Peking troffen Nederland en Italië elkaar. Toen won Nederland naar strafworpen in de kwartfinale. En wie weet uh, gaan we zo'n soort scenario straks weer krijgen met verlenging en strafworpen. Het zou zomaar kunnen, want de marge voor Oranje is uh, nog steeds bijzonder klein. Namelijk één doelpunt verschil 6-5 na drie periodes. Zometeen de start van de vierde. Bob, dankjewel zometeen. Luc, het eerste onderwerp. We beginnen met president Gül van Turkije. Een bezoek aan ons land. Dinsdag werd hij ontvangen door koningin Beatrix. Met veel militair ceremonieel werd president Gül vanmorgen op de Dam... door koningin Beatrix ontvangen. Langs de kant stonden jonge Turken te kijken. Ik heb hem nog nooit live gezien ook. En uh, ja, nu ik de koningin uh, en de president tegelijk live zie... Het is een hele Voor het eerst dus live. De koningin en Gul ontmoeten elkaar wel eens een keertje eerder. Alleen dat was toen een herhaling. Kortom, een mooi weekje lag in het vooruitschiet. Alleen dacht de PVV in Limburg daar toch wel anders over. Onze gedeputeerden hadden wat ons betreft ver weg moeten blijven van de lunch met de Turkse president Gul. Daar blijven we bij, hoezeer anderen het tegendeel ook uitschreeuwen. Dat deze rel is ontstaan, is niet het werk van de PVV. Het draait allemaal om twee gedeputeerden van de PVV, Krebber en Jansen... die wilden eerst niet naar een lunch met Goel gaan. Uh, dat ze andere afspraken hadden. Jan had bijvoorbeeld een afspraak en minister. Ja, en dat vonden ze eigenlijk uh, belangrijker. Maar toen bleek, althans in de lezing van uh, bijvoorbeeld Theo Krebber... dat uh, de koningin aanwezig was. Dat had hij uh, uh, niet helemaal duidelijk op het netvlies, zei hij. Uh, hebben ze gezegd, ja, dan kunnen we niet uh, afwezig uh, zijn. Ja, want je bent natuurlijk wel een enorme politieke Ook als je een lunch met de koningin gaat afslaan. En dus werkte ze woensdag gewoon een bammetje met veel Amerikanen binnen... tot irritatie van de PVV zelf. De PVV neemt uh, in dit dossier daar gewoon een ander standpunt in. Die zeggen het zou eigenlijk hypocriet zijn om uh, daar wel bij aan te schuiven... als je vervolgens, als je partijleider en ook de rest van de partij... voortdurend kritiek uh, heeft gehad op Gulen, maar ook uh, op Turkije. Kortom, een rel die door de hele Limburgse politiek heen De CDA was pissed off, VVD ook niet echt amused... met als hoogte slash het vallen van de coalitie vanmiddag. Het vertrouwen voor deze coalitie, samenwerking is weg... Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, dank, dank u wel. Onverwacht in Limburg hield daar helemaal niemand rekening mee. Uit de enquête bleek wel dat 29,5% van de Limburgers vindt... dat de gedeputeerden niet met Goel had moeten eten. 41,2% van de Limburgers vindt dat de PVV onrust over de lunch... met de Turkse president de positie van Limburg verzwakte. En 35,6% van de Limburgers vindt dat de gedeputeerde beter een broodje salm hadden kunnen eten. De PVV zelf vond de val van, het, van de coalitie niet nodig. Voorzitter, ik vind het ontzettend jammer uh, dat het CDA deze conclusie trekt. Ook de PVV heeft haar uiterste best gedaan om hier uit te komen. Maar ze kunnen niet van ons vragen uh, dat uh, andere partijen de bewoordingen voor de PV gaan kiezen je ja, mag er een punt achter zitten. Jeroen, we hadden het net al even over. Jij hebt toen dat hilarische stukje die PVV Cor Bosman achtervolgd, tot in zijn supermarkt in de voorraadkast uh, hij wilde. Maar wegdook. niet zeggen. Ja. wegdook, ja. Uh, nee, dat ging toen over dat stuk uitgekoste halfvlees. Iedereen weet het nog waar, het over, waar het, het over had. Nu is die hele coalitie opgeblazen. Zat dat er eigenlijk wel aan te komen? Nou, eigenlijk wat ik vandaag begrepen heb, niet. Um, uh, het was intern bij de PVV wel, wel gedoe. Hij moest weg en iemand anders heeft zichzelf afgescheiden eerder. En uh, die manier heeft ook allerlei dingen erbij. Buiten gebracht over hoe het daar intern bij de PVV aan de gang uh, of, of, of, of liep. allemaal, Maar het leek er, voor zover ik weet, niet op dat er onderling... nou zoveel spanningen waren. Dus Iedereen accepteerde. Nee, precies. Het CDA en de PVV, er was niet echt een gelukkig huwelijk daar. Maar uh, ze hielden zich aan hun ja, coalitiestuk. Uh, en dat ging, dat ging best wel goed. En de VVD die klaagde er eigenlijk ook niet over. Totdat vandaag het CDA vond dat ze Limburg behoorlijk um, slecht op de kaart hadden ja, gezet. Ja, ja. Gastvrijheid is daar een ding. In Limburg. Ja, wel. Uh, uh, zout daar, zout. Hier ook hoor, hier is het ook goed geregeld. Ja. Daar, nee, maar dat, dat is daar groot. Dat is, daar lag je om, maar dat is, dat is echt belangrijk. En uh, Zuid-Limburg staat natuurlijk niet zo vaak op de kaart. En als het dan op de kaart komt, dus dan moet het er een beetje goed op komen. Is maar, het, is het, kan dat nog iets betekenen voor, voor nu zo meteen? Ik bedoel, ze in het katshuis denken zo, oei, oei, oei. Dat was wel een soort voorbeeldcoalitie natuurlijk van CDA, VVD, PVV. Ja, nou het, het, officiële, verhaal, het officiële verhaal is dat ze daar in het katshuis nu met belangrijker dingen bezig zijn dan gedoetjes in de provincie. Maar je ziet natuurlijk wel dat uh, uh, Wilders al getwitterd heeft... in een andere zaak, uh, oh nee, nee, in deze zaak, in deze... Ja. In deze ja. uh, dat het CDA weer die oude regentenpartij ja, ja, is... Ja, ja, ja. en dat dit niet nodig was geweest. Dus ik kan me best voorstellen, als die twee daar tegenover elkaar zitten... Ja, dat er toch iets tussenin gaat hangen. Ja. Gaan we het straks nog even over hebben. Nu eerst even, want uh, hallo, er hey. zit hier een dame... bij hallo. die bij dat staatsbezoek was met Gul en met, uh, uh, met de koningin. Um, hoezo ben je eigenlijk gevraagd, Gulse? Ja, dat, dat weet ik nog steeds niet. Ik, ik werd dus gebeld voor... je bent gelijk Turks prominent. Uh, dus wat nou, nou, nou, twee doen. weken geleden werd ik gebeld door een collega. En die zei, ja, iemand van Paleis Noordein heeft voor je gebeld. Die wil je uitnodigen voor het staatspakket. Dus ik zei, ja, maak een grapje. Ze dus zei, nee, nee, nee, je moet echt even terugbellen. Dus ik bel, ja, u bent van harte uitgenodigd namens de koningin... Hè, om, om erbij te zijn. Dus ik was heel erg dol blij Ik heb ook niet gevraagd, goh, wie heeft mij uitgenodigd? Dus ik dacht, ik merk dat daar wel. Ja. Maar dat weet ik dus nog steeds niet. Daar kom je gewoon niet achter. <laughs> nou Hoezo? nee. Het is waarschijnlijk iemand die zit een lijst door te pluizen en denkt: oh, die, die, die en die. Ja, met prom ja. ja nou ja, ik, ik, ik, ik heb begrepen van, van, dat ze mensen wilden dus die wat over Turkije kunnen vertellen. Dus vandaar dat er ook best veel... veel. Ja, uh, want je bent journalist, je bent voor de NOS-buitenland-correspondent. Je hebt ook in Turkije. Nee, ik zeten. ben geen buitenland-correspondent. Dat is Bram Vermeulen. Dat is boor. Maar ja, goed, <laughs> jij, jij, ja, waar, ja goed. Ja. Uh, jij Turkije steunt hem, Turkije-specialist, ja. Ja. buitenland-redacteur, moet ja. ik dan zeggen. Ja. In ieder geval, je hebt er verstand van, Vandaar ja. zat je daar dus. Ja. Um, en daar nou mag je natuurlijk allemaal daar niet al te veel over horen, uh, vertellen... maar we willen toch weten, hoe is, ja, was dat was dat, de... nou, wie zat je, hoe ging dat? Ja, het was echt heel goed georganiseerd. Wij kwamen dan met de auto en dan moest je dus parkeren... op het terrein van de marinekazerne en dan werd je opgehaald echt in zo'n bus. En dan onder politiebegeleiding ging je dan gewoon naar het paleis op de Dam... Nou, hoe vaak maak je dat nou mee? überhaupt? Weet je, dus daar hebben we ook stiekem zo foto's van. Uh, ja, en, uh, dat moest stiekem. Ja, want er stond ook op de uitnodiging van: uh, geen fototoestellen mee. En zo, ja, dus, maar ja. je telefoon mocht wel mee. Ja, ja, ja, ja natuurlijk. Ja. Nou ja, het kwamen er aan hm. en echt heel uh, ja. Het, was, het zag er echt heel erg chic uit. En uh, ja, het is super leuk om naar buiten te Hoe vaak maak je dat nou mee? Ja, ja. één keer. Was, misschien? Je, was je onder de indruk? Of... Ja. ja? Ja, nou ja, ik, ik dacht wel dat het veel groter zou zijn, dat viel bij ze mee. ik wou zeggen, maar hoeveel mensen zaten daar zo'n beetje? Nee, je, had, je had vijf tafels yeah. en, en dan had je nog een tafel die dwars tegenover zat... ...en dan zat de koningin dan aan en dan uh, de Turkse president. Nou, ik denk wat, 100 man of zo? Okay. Maar ik had het nog groter verwacht, dus ik dacht, 200 man. Maar en heb je, je, en je nog je iets kunnen zeggen tegen iemand? Ja. Nou, je, je wordt daar ja, nou, nee, je je je voorgesteld, voorgesteld gesteld, ja. officieel, ja. En ja. Ja. Dus ze ja, gingen ja. alle honderd af? Nou, zes of zo waren het er. Dus de koningin en dan de Turkse president en zijn vrouw. En Willem-Alexander, Prins Willem-Alexander, Prinses Maxima en Prinses Margriet en Pieter van Bollen. En zij, de koningin, nog wat tegen je persoonlijk? N nou, nee. Lekker Lekker. Lekker. Nee, nee. Vooral die grijze of nee, ik het niet op. Nee, dat nee. niet. Nee. Maar goed, het is, je draagt het je hart mee. dat ja, is belangrijk. Toch even een vraag. je eet een banket, eten. Ja. Um, de, ja. ik, ik weet niet of je opgevoed bent met de etiketten van, van buiten naar binnen en je bestek en hoe je het neerlegt. Nou, en... Ik heb daar wel iets heel stoms gedaan eigenlijk, om dat helemaal Kijk, niet te vertellen. Maar dat ga ik toch doen. Een ja, beetje zelfspot. Maar uh, nou ja, het enige wat ik weet is, is hè, natuurlijk van buiten naar binnen. en zo Het is allemaal chique, weet je. nou Dat wist ik dan allemaal nog, maar op een gegeven moment kwam er een gerecht. Ik weet niet eens meer wat, kan je daar gaan. Maar um, je moest het zelf opscheppen. Nou? ja dus, dus ik, ik, ik ben dus. Ik, ook de gingen, hè? Denk dus ik ook. dacht, nou, ik pak zo wat groente en ik wil nog zo er wat afpakken. En, in, en dat lukte maar niet. En toen kwam die lekker. die kwam zo echt dichtbij hem staan en zei in mijn oor. Mevrouw, dat is decoratie. Oh. Dus ik zou heel snel kijken of iemand het gezien had. En heel droog ben er. En zo naar die man die naast me staat. U zit het beddenhalde op, op te eten, Ja, ja dat is toch dat dus wel mooi? Dat was een blunder? Nee, dat is mooi. Het is, mooi. Dat is ja. geen blunder, dat is echt. Maar goed, even, even nog over de. Want jij hebt natuurlijk. Of niet natuurlijk, maar goed. Jij kent veel Turken in Nederland. En, en jij, ik, ik begrijp dat jij zei van ja, ik had het wel. Verwacht dat er dan misschien wel 40.000 Turken op de dam ja. zouden staan. Ja, heel, gezellig. Hij is er, de president. Nou maar ja, dat was niet zo. Ja, want bijvoorbeeld he, heel simpel: als Turkije voetbalt en ze gaan door nee. de, he, in Amsterdam. Ik, Dan Amsterdam, ja. kan ik niet slapen. 40.000 Turken. Hoe, ja. toeteren, toeteren, Ja, dus ja. ja. ja. toeteren. En, en, en. Ja, ik vond het wel wat weinig eh, opkomst. En dat was vooral de tweede generatie Turken. En eh, om mij heen heb ik ook begrepen van de eerste generatie Turken. Die mm -hmm. wisten wel dat hij zou komen, de president, de Turkse ja. president. Maar niet wanneer. Okay. Dus en, en aangezien de eerste generatie Turken vaak naar de Turkse televisie kijken. Helemaal die omschotel, die kijkt naar de Turkse zenders. Ze wisten wel dat hij vertrok uit Turkije. Ja. <laughs> nee, nee, maar dat is dus, die aankwam. <laughs> nee, maar dat is het dus. Want het is daar zo weinig belicht. Je hebt daar echt iets van 80 ja. zenders of zo. En eentje heeft het uh, laten zien. Echt maar, dat, heel kort maar dat is ook. ook wij he? vragen ons hier ja. dan af. Het gaat hè, goed Wilders, Turkije. Ja. Dat hele week staat er nieuws de bol van. Ja. Maar überhaupt in Turkije gaat het daar over Wilders? Nee, nee, echt niet. En daar, nou ja, volgens mij, kwam Wilders daar echt alleen in het nieuws toen, toen met zijn uh, film. Met Vietnam, ja, ja. En en daarna, nee, niet echt. Ik heb zelfs ook wel eens met met uh, de Turkse delegaties wel eens gesproken. Ook die er waren en die zeggen ook van ja. Wat, wat zielig voor jullie. Nee, ze weten dat weet dat je wel, ze dat, dat, dat, dat, dat, dat wij met dat hem. Dat ja. jullie met zo iemand te maken hebben. Ze ja, weten, voor ze ons weten is het niet belangrijk, nee, dat zeggen ze ja. ook. Ja. Nederland is een klein landje. Hè. Dus dat uh, ze zijn met veel belangrijke dingen bezig. Zoals Waterpolo. <laughs> Bob van de Tak. Ja, heel belangrijk. Olympische Oeh. kwalificatie. Dat is wat er op het spel staat. Twee minuten nog in de vierde periode. Nederland op het achterstand. Inmiddels was het er nog 6-5. Zojuist in het voordeel van Oranje. Nu inmiddels 7-6 voor Italië door de doelpunten van Cotti en Emmelo. En Nederland zelf kan aanvallend, nauwelijks nog een vuist maken in deze wedstrijd. En ja, er moet minimaal nog één bal in om een verlenging af te dwingen. Precies twee minuten nog. 7-6 voor Italië. En gaat de Olympisch Kampioen van 2008 hier uitgeschakeld worden. Gaan we straks meemaken dat na wereldkampioen Griekenland... ook de Olympisch kampioen er niet bij is bij de volgende Olympische Spelen. Het is niet te hopen. Nederland in de aanval nu. Probeert een gaatje te vinden in die Italiaanse verdediging. Maar die Italiaanse verdediging is goed bezig op dit moment. Doet het secuur. En nog anderhalve minuut op de klok. Nederland in de problemen. 7-6 achter op het OKT in Triest tegen Italië. Vijf ja. een mooie break. BNN to day zetten. Achter de week. En? Wat is het eerste singeltje dat u kocht? Ja, baby, Heeft u het nog? It, like time, Anders hebben wij het wel in het archief. Ik ben de Hoe dan ook, Opium Radio Willem Horen op Record Store Day. Rivers, morgen tussen half drie en half vijf. Kom langs op onze uitzendplek. zaak Velvet, haak je leiden. Opium, morgen tussen half drie en half vijf. Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Reis mee met de Franse klanken van het Nederlands Philharmonisch Orkest op 23 en 28 april. Met het even lyrische als virtuose pianoconcert van Ravel, het kleurrijke drieluik-image van Debussy en als uitsmijter Ravels opzwepende bolero. Vive la France in Le Concertgebouw. Bestel snel op orkest.nl Boek ook je KLM-tickets op vliegwinkel.nl de Hersenstichting prijst werkgevers met de hersenbokaal. Heeft u een hersenaandoening en geeft uw werkgever u alle steun om aan het werk te blijven? Stel dan uw werkgeverkandidaat en meld hem aan voor de Hersenbokaal 2012. Ga voor 8 juni naar hersenstichting.nl en laat ons weten waarom uw werkgever deze prijs verdient. U bent alleenstaand en geniet van uw AOW-pensioen. Op een dag komt u iemand tegen met wie het helemaal klikt. En ongemerkt gaat u steeds meer dingen samen doen. Maar als u veel bij elkaar bent en de kosten van de huishouding deelt, kan dit van invloed zijn op de hoogte van uw AOW. Neem daarom tijdig contact op met de SVB. Voorkom problemen en kijk op Weethoehetzit.nl. Dit is Radio 1.